vergunningen van het Chinese bedrijf waarvan de opslag vorige week exploderen in Tianjin waren niet in orde. Tot twee maanden voor de ramp had het bedrijf geen vergunning voor gevaarlijke chemicaliën, meldt het Chinese persbureau Xinhua. Bij de ramp kwamen voor zover nu bekend 114 mensen om het leven. 70 mensen worden nog vermist. De explosies verwoesten een groot industriegebied en veel woningen. Bij een eerdere controle zou zijn gebleken dat het bedrijf Ruhai International Logistics zich niet hield aan de voorschriften voor het verpakken van gevaarlijke stoffen. In juli is het op een zwarte lijst gezet van bedrijven die niet volgens de regels werken. De aanslag in Bangkok gisteren is waarschijnlijk niet het werk van de moslimopstandelingen in het zuiden van het land, heeft de hoogste legerchef in Thailand gezegd. Op tv verklaarde hij dat er een ander type bom is gevonden dan de rebellen meestal gebruiken. Op bewakingsbeelden zou een verdachte te zien zijn, maar wie dat is, is nog niet duidelijk. De minister van Defensie zegt dat de aanslag in Bangkok gericht was tegen toeristen en de thaise economie. Bij de bomexplosie bij een hindoe-tempel vielen zeker 22 doden, meer dan 120 mensen raakten gewond.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 Het weer. Vanochtend is het bewolkt en regent of het nog wat. Maar in de loop van de dag wordt het vanuit het zuiden droger. Het noorden blijft nat tot de avond, voor een graad of 18. Morgen komt de zon weer terug en dan wordt het ook warmer. Dit was het NOM ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad vooral nog veel vertraging door ongelukken. Op dit moment vooral richting Amsterdam. Op de A1 richting Amsterdam staat namelijk 21 kilometer tussen Laren en het knooppunt Watergaasmeer. Bij het knooppunt Watergaasmeer kan je niet kiezen voor de A10 Oost. Vanaf het knooppunt Diemen kan je wel kiezen voor de A9 en zo Amsterdam bereiken. Door die file op de A1 loopt het ook vast bij Almere. Op de A6 voor het de Berg staat 12 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam staat tussen Maars en knooppunt Holendrecht 20 kilometer file.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 De spa in hip-hop-hop. -hop. Welkom bij het tweede uur van Sanford op zondag. Live vanuit de haven. Message from the beach, uur twee van ons. Uh, ja, en het uur twee, uh, wat gaan we in het uur twee doen? Nou, uiteraard luisteraars en kijkers. Zoals u van ons gewend bent, de vaste luisteraars in ieder geval wel. half vier, de evenementenagenda. En het is weer een hele uitgebreide evenementenagenda. Want er, van alles, er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dat allemaal rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, kort over drie gaan we praten met uh, Willem Boer. Beter bekend als Willem Bruist. Hij is uh, vrijwilliger bij de lokale omroep. We gaan eens vragen hoe dat uh, zich allemaal zo uh, heeft kunnen ontwikkelen. En uh, wellicht heeft nog tips voor mensen die vrijwilliger willen worden... bij ZFM, de lokale zender. Ja, want hij komt niet uh, hier vandaan, hè, volgens mij, als ik zo hoor. Oezo, Hoezo? <lacht> hij komt elders. Hij komt daarover meer, om kwart over drie. En uh, na de evenementenagenda gaan we praten met Joop van Es... Uh, journalist van de Zandvoortse Courant... en verslaggever voor ons bij de voetbalwedstrijden van SV Zandvoort. Daar gaan we eens even bij praten en dan doen we onder onderzoek... De, de noemer Rondje langs de velden. Met andere woorden, we gaan eens kijken wat er zo al te doen is... in en rondom Zandvoort op sportgebied. Dus genoeg reden om ook de komende uur te blijven afstemmen... op uw lokale zender ZFM. Ja, ik zou het zeker doen. Want straks om uh, kwart voor vijf... hebben we ook weer dat mooie gedicht van de dag. Uh, uh, uh, onder voorbehoud van, hè? Oh, ja, houdt, van. Als het interview met meneer Arends uitloopt... Ja, ja, ja, ja. ja. Ah, niet terugkrabbelen, hè? Nee, niet terugkrabbelen. Oké. Okay.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 ...op het strand van Zandvoort. We zitten tot aan 9 uur vanavond bij De Haven... ...en iedereen is van harte welkom. Strandpaviljoen nummer 9, mocht je dat nog niet weten. Je hoort de twee platen als eerste... Chance en de ...gevolgd door deze van Narada Michael Walden. Uit de jaren 80 was dat inderdaad... ...dat vrolijke duntje Kimiki Kimi Kimi. En daar zit hij weer, Willem Bruist... Hoezo? Hoezo, hallo. Hallo, <laughs> hallo. Willem, uh, Willem Boer uh, voor uh, de externe. En Willem... Nee, dat weet niemand meer. Nee, nee, het is, me, het weet niemand is me. de heer, hè? is het de, eigenlijk. De heer, ja. ja. De nacht van de heer, ja. Waar gaan we het over hebben? Uh, het volgende. Uh, luisteraars en kijkers. Uh, ZFM, uw lokale Zandvoortse radioomeroep, bestaat louter en enkel uit vrijwilligers. Ja. Uh, met een, uh, mini -me -met een uh, financiële ondersteuning van de OLON... Uh, het uh, landelijke uh, orgaan voor de lokale omroepen... Uh, hebben wij deze zender op poten gezet. En de laatste die uh, uh, wij hebben uh, mogen begroeten als uh, vrijwilliger... is Willem Boer, beter bekend inmiddels als Willem Bruist. Oh, wanneer komt hij? Uh, <laughs> Willem, hoe is het zo gekomen? Hoe is het zo gekomen? Ja... Oh jee, dat, uh, dat is een heel lang verhaal. Dat, uh, ik heb het ooit eens bijgeschreven in de Analen, maar het is weer uh, uitgewist. Uh, ik kwam hier binnen als vrijwilliger eigenlijk via internet. Hè, via zfmzandvoort.nl. En dan kun je je dus opgeven als vrijwilliger. En dat heb ik toen gedaan. En uh, dat was toen in eerste instantie voor techniek. Uh, dat heb ik... Uh, dat heb ik dus gedaan. In het verleden heb je daar uh, ruime ervaring mee. Had jij daar al mee? Ja, ruime ervaring, ruime ervaring. Je weet nooit te veel natuurlijk. Nee. Okay. Um, maar je kan niet geheel onbeslagen ten eis. Nee, nee, nee. nee. De, de maagdelijkheid was al weg, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ik ja, was geen onbevlekte bevangenis meer. Nee. Maar, um, ja... We hebben nu puur over vrijwilligerswerk op zich, hè? Ja, yeah. zitten we hem. Zetten we hem. En um, ik heb... Um, terwijl ik uh, zat te wachten... Uh, op een, ja, een vervolggesprek. Want degene met wie ik een gesprek had. Die was hartstikke druk met techniek. Dus nou ja, maakt niet uit. die drink wel een bakje koffie en zo. En dan kwam ik dus op een gegeven moment in het uh, zeer gezellige keukentje terecht. Van uh, CFM aan uh, Tolweg. En uh, daar raakte ik aan de praat met iemand. Die zegt tegen mij van, god, uh, wat heb jij met radio dan? En wat heb je met, met, met muziek en zo? Dus ik heb het hele verhaal verteld. Twee dagen daarna. Twee dagen daarna, de ballen waren op, dus het gesprek liep ten einde, ja. Uh, ik heb met die beste man een gesprek gehad en uh, ik heb ze dus verteld dat ik dus een internetradio station had op internet. En uh, dat ik dus vooral rock, blues en, en reggae muziek uitstond. En dan begon ik bijvoorbeeld om, uh, om acht uur s'avonds of de volgende morgen acht uur. En die man viel bijna van zijn stoel. En nadat ik hem uh, een glas water had gegeven, zat hij weer. En toen vroeg hij mij: Zou jij uh, een proefuitzending willen doen? Nou, ik moest drie krachten achter mijn oren krabben. En uh, ik heb ja gezegd. En ik ben nu uh, zes nachtuitzendingen verder. Want ik draai alleen s'nachts. Ja, s'nachts. Dat is. Dat is uh, De nachten van Zwem is dat. Ja. Met iedere nacht zijn eigen thema. En uh, we hebben inmiddels. Uh, de blues gaat, de soul gaat, de disco gaat, uh, de tropical hebben we gehad, uh, je hoort te veel om op te noemen eigenlijk. Nou, Wordt er s'nachts naar de radio geluisterd? Ja, ja, ja. ja. Ik had dat... hoe, hoe, hoe weet je dat? Hoe kan je dat ik krijg, meten? Ik heb een respons via, dat is een heel mooi medium, een message voor Facebook. En uh, ik kan aan de, aan, aan de hand van de berichten zien waar de mensen vandaan komen. En waar komen ze zo al vandaan? Nou, de eerste die ik binnenkreeg was niet heel zo ver hier vandaan, was Staborst. Uh, nou, dat, als je hier zit, is dat heel ver weg, hoor. Ik zeg, go with the flow, en je drijft er zelf naartoe. Ja, nee, dat is, dat is helemaal goed. Jij komt ook uit die regio, zo te horen. Hoezo? Hoezo? Ja, ja, ja, ja. ja. Kom, uh, oorspronkelijk kom ik uit Deventer. Ja. En, uh, ja, het accent verraadt mij gewoon. Dat is, ik doe er ook geen moeite meer voor. Dat nee, dat moet je ook niet doen. Nee, nee blijf hier dat heeft in. geen zin. Ja. Maar, uh, maar uh, een nacht, terug, zeven de... uur lang uh, nachtuitzendingen maken... Ja, dat is, uh, dat, is een lang, dat is lang. Dat is behoorlijk. Dat is een, dat is een beste ruk. En je ja. moet gewoon zorgen dat je... dat je A, uh, de goede muziek hebt. Ja. Wat op elkaar afgestemd is. Uh, uh, het moet spannend blijven. Want je moet jezelf ook prikkelen. Blijven prikkelen. En uh, ik doe dat in samenwerking met de luisteraars. En die luisteraars die zitten dan uh, niet alleen in Zandvoort. Want zie je, we hebben natuurlijk ook te beluisteren via internet. Zfm-live.nl uh, dan kun je dus de stream kun je gewoon beluisteren. Je kunt ook meekijken. Hè? Dan zie je dus mij met mijn olie kapotje zie je dan in de studio zitten. Niet dat er mensen erop zitten te wachten, maar toch. Ja. Um, en dan uh, gaat de rest vanzelf. En dan krijg ik op een gegeven moment gewoon respons uit... bijvoorbeeld Texas, Irving. Uh, de plaats is Irving in Texas, Amerika. Maar ook in Canada. En uh, Argentinië heb ik zo gehad. Italië heb ik zo gehad. Vergeet Australië niet, hè? Ja, hebben wij. Alleen, wij hebben ja, jullie hebben Australië, nou, ik heb Australië. Goedemiddag, oh, ja, Henk. Goedenavond. Goedenavond, Henk. Ja, dit is een oproep <laughs> aan, aan Henk uit Australië. Luister ook eens een keertje de, de, de nachtuitzending. 27 of 28 augustus is er is, er eentje. Eerst volgende, ja. De nacht van de reggae. Reggae. Ja, en dan zouden wij dus eerst... Uh, uh, ja, gewoon lekker reggae draaien, maar ik vond op een gegeven moment zoiets van, nou dat is niet genoeg. Dus ik ga een dimensie toevoegen. En wil je weten hoe dat eruit ziet, dan moet je gewoon kijken. Ja, dat moet je een beetje geheim, maar dat moet je een beetje... Ja, een beetje... Dat, dat is geheim, maar je moet, je moet zeker, zeker uh... kijken. Ja, Jij ben bent ik... er niet, hè? heb ik gehoord van uh, Albert-Jan. Ik, uh, ik zelf ben er niet, nee. Ik heb een plaatsvervanger gevonden. Uh, uh, hij noemde zichzelf wel Ja, de sidekick. Ja. En uh, ja, ik hoop dat hij het goed doet. Ja. Want ik ben heel ik, benieuwd. Als mag ik niet meer weerkomen, geloof ik. <laughs> ja. Kan ik er, er even voor de luisteraars en kijkers zeggen wanneer de eerste volgende nacht is? Welke ja. data? Ja, dat, data. Ja, dat, dat is, is 27 op 28 augustus. En dan begin je nachts om 12 uur. 12 uur tot Top. 7 uur de volgende morgen. Mag ik vragen wat je in het dagelijks leven doet? Want slaap je overdag of zo? En dan slaap ik je altijd nog. Ja, dat kan altijd nog. Dat je altijd een goeie. nog. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. nee. Ik werk. Uh, ik werk op aparte uren, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, goed. Ja, ja. Maar de, de, die programmaleider was natuurlijk dolblij ermee... Dat, dat er ook nacht, nachtuitzendingen zijn. Ik live. heb gehoord, hij is na die tijd vertrokken naar Cuba... en ik heb hem niet meer weergezien. <lacht> nee, die man is uh, in één keer verdwenen. Willem, nog even vraag. Er ja. kwamen nog heel veel uh, mooie nachten van jou aan. Nou, uh, zat gistermorgen naar radio, radio te luisteren... wat ook uh, dans zat je op de radio. Toebak Live. Ah, nee, Toebak to Leeft. Toebak Leef. To ja. to en dan had je het over de nacht van de boxbal die eraan zat gaan komen, mogelijk. Ja, dat Dan wil maar, ik een beetje uh, wat ja, meer over weten. Ja, dat, dat snap ik. ik weet, jij bent altijd professioneel bokser geweest. Dus, die, ja, dat dus klopt. Dus ik snap dat jij daar een, trick in, uh, dat, ja, dat een beetje getriggerd wordt daardoor. Mm -hmm. um, ik, het enige wat ik kan zeggen is dat over die nacht hangt er een geheime deken. Oké. Okay. En die blijft er voorlopig nog eventjes liggen. Maar als mensen dat willen zien, wanneer uh, jij uitzendt... dan kunnen ze op jouw website kijken, of CFM-website? Gewoon op de website van CFM, dus de... www.cfm-live.nl ja. En uh, mensen die een Windows-computer hebben... Uh, zou ik adviseren van, neem Firefox. Mozilla Firefox is geen Explorer, want dat wordt nog niet ondersteund. Nog niet. Uh, dus ja, Het wordt, er wordt ontzettend veel aan gewerkt. Achter de hebt... schermen wordt daar ook heel veel aan gewerkt. Goed, even terug. Uh, de, de, nou, je denkt, zoals jij nou praat, dat je al jaren bij CFM hebt. Maar we hebben, we hebben het over een maand of zes? Uh, sinds uh, maart, 23 sinds, maart. 23 maart. Ja, het top. kwam, het kwam eigenlijk, eigenlijk, als je helemaal terugkijkt, komt dat gewoon door, door bureau Halt. Hè, daar begon het mee. Ja. Ik heb met vuurwerk gespeeld. En toen zei je, van, of je gaat veren, of je gaat naar CFM. Hmm, de, nou, CfM, gekozen. CFM gekozen. Ja, ja, ja. ja. Uh, Zie je, kijk, al die programma's die wij maken, die moeten allemaal technisch ondersteund worden. Ja, ja, ja dat is een heel goed punt wat je, wat je aanhaalt. Um, zoals je eerder al zei uh, in dit gesprek, uh, het ZWM drijft op vrijwilligers. En um, als je wil dat je, dat je doorgaat, dan moet je gewoon zorgen dat je genoeg mensen hebt. En daar ontbreekt het een beetje aan. We hebben een hele goede groep, wat ik tot nu toe gezien heb... Ja. Um, alleen heb ik zeggen een beetje te weinig mensen en voor de techniek, afdeling techniek, ja. kunnen, we, kunnen we heel graag of heel goed eigenlijk mensen gebruiken die een beetje een technische achtergrond hebben. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze in het diep gat springen, dat ze denken van waar kom ik nu uit. Ja. Ze worden perfect begeleid, ze, ze krijgen gewoon een interne opleiding, gedegen opleiding van, van mensen die dus al jaren dit werk doen. Ja. En, en dit soort, dit soort uit, locatie-uitzendingen mogelijk maken. Ja, precies. En uh, die kant hier willen we toch een beetje op, denk ik. De uh, we meer locatie. Ik uh, heb uh, de studio's heel mooi. Dat is een mooie locatie. Zoals ze bij ons in het Oosten zijn, heel goed geoutileerd. dat zullen we zeggen, wij het hier ook hoor. Ja, maar zover kom ik nooit. Nee. nee. <lacht> maar uh, locatie-uitzendingen, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon een uitdaging. En, en wil je jezelf profileren als radiostation, dan moet je gewoon die kant op. Maar ja. aan de andere kant, een keerzijde, je hebt wel mensen nodig. Ja. En stel dat mensen nu luisteren of kijken en zeggen van... nou, ik wil eventueel wel in de CFM vrijwilliger worden... in de technische vlak. Waar moeten ze dan een e-mailtje naartoe moeten sturen? Dan zou ik gewoon een contactformulier invullen op de site ZFM. je Dankjewel. Daar klik je op het knopje contact. En dan kom je vanzelf in de scherm waarin staat van... oké, okay, je wil contact en wat voor contact wil je? Ja. En dan kies je gewoon vrijwilligers. Ja. En dan vul je dat in en dan wordt er... En soon is possible, Wat er contact met je opgenomen. En, en, en na drie maanden of vier maanden dit als resultaat, als je niet uitkijkt. Ja, maar ja, nou, men zegt al... Ik zeg het zelf niet, maar men, men zegt al dat ik niet helemaal spoor, wat dat betreft. Nee. Ze, ze, ze vertalen het dan in het woord bruis. Ja. Hè, bruis, bruisen. Uh, en misschien zijn er wel meer van die uh, mensen die, uh, die hetzelfde hebben, ik weet het niet. Maar nou. ik zou in ieder geval zeggen, meld je alsjeblieft aan bij ZFM. Je krijgt er een hele leuke hobby bij, leuke collega's, ja. wat gewoon geweldig. Met name de technische vlak, hè, dat ze de, de locatieuitzendingen ja. kunnen realiseren. Ja. En wie weet ontdek je uh, in jezelf hele andere punten, dat je denkt, van, dat vind ik ook leuk binnen de, binnen de organisatie, binnen ZFM. Uh, je weet nooit hoe het balletje rolt, kijk maar naar mij. Willem. Hartstikke bedankt voor je komst Goed zo. hier in de haven van Zandvoort. Dankjewel. Dankjewel Willem. En inderdaad, meld je aan via www.zfmzandvoort.nl. En hier is de Summer Jam. Summer Jam. We're gonna party as much as we can. En dat ja, brengt ons bij de evenementenagenda want wat deze zomer is er weer heel veel te doen in Zandvoort. Allereerst zal niemand zijn ontgaan. Het EK Zandsculpturen uh, is gisteren begonnen. Het EK duurt zelf duurt één week, maar u kunt nog tot uh, eind uh, oktober uh, en tot en met november zelfs uh, de zandsculpturen bewonderen hier in het centrum van uh, Zandvoort. Nou, terwijl wij hier uh, lekker aan de zee zitten, is er midden in het dorp uh, een grote mega zomerse jaarmarkt aan de gang. En die duurt nog tot zes uur in het centrum. Gaan we naar volgende week vrijdag. Dan gaan we naar het Zandvoortsmuseum aan de Swalue straat nummer 1. Want dan wordt dan de officiële opening gedaan van de historic Grand Prix tentoonstelling. Vanaf eind augustus staat heel Zandvoort in het teken van de historische Grand Prix. Het Zandvoortsmuseum wordt ingericht als Hall of Fame. En gaat over de historische Grand Prix van Bira tot Lauda. En zal in het teken staan van de 22 winnaars die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Dat allemaal vanaf 21 augustus tot en met 4 oktober in het Zandvoortsmuseum. De historic Grand Prix-tentoonstelling. Gaan we naar 22 augustus, dan is het tijd voor de Rommelmarkt in Oud-Noord. En uh, dat is natuurlijk, de locatie spreekt voor zich, Zandvoort Oud-Noord. Op zaterdag 22 augustus aanstaande wordt de jaarlijkse Rommelmarkt georganiseerd in Zandvoort Oud-Noord. Dit vindt plaats op de ten Katen, Plantsoen, Genesisstraat, Da straat en de Potgieterstraat. Vanaf 7 uur s morgens tot 2 uur s middags. Ook op, dan gaan we naar 23 augustus, dan is het tijd voor de Kinderspeeldag in Oud-Noord. Op zondag 23 augustus aanstaande organiseren zij een Kinderspeeldag met het Zandvoortskampioenschap Buikgeleiden en diverse andere spellen. Dat allemaal op 23 augustus van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags in Oud-Noord. En uh, liefhebbers van uh, lettenmuziek, deze mag u het volgende evenement niet aan u voorbij laten gaan. Op 23 augustus vanaf 4 uur is in Thalassa, en wel in het uh, uh, kroeggedeelte, het juttertje. weer tijd voor jazz aan zee. En niemand minder dan Jaime Rodriguez komt daar spelen. En dat is heerlijke Latin-muziek. funk, dance. opzwepende letten, echt een aanrader. Uw gastheer is wederom Ton Arisen. Dat allemaal op 23 augustus vanaf 4 uur. ...in Talassa en daarna lekker een vorkje prikken... ...in de heerlijke strandtent van Talassa. Tot zover. Oh, dat is even sneller dan ik uh, verwacht. Ja ik, uh, ja. <laughs> ja, ik heb die, vorige, die week daarop heb ik maar even weggelaten. Oké, okay, nee, <laughs> helemaal goed. Dankjewel, Albert-Jan. <laughs> Wil je er even met nalezen, dan uh, kan je ook de CFM app downloaden. Mocht je hem nog niet hebben. In de Play Store, App Store en de Windows Store is hij gratis verkrijgbaar. Lees je de laatste nieuwsjes uit Zalvoort, de evenementen, sports en nog veel meer. Dus download de ZFM-app nu.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 Van Kaoma, de Lambada bij CFM. Lui vanuit de haven, waar we vandaag een prijsvraag hebben trouwens. Ja, twee dagen geleden is het uh, EK Zandsculpturen begonnen. We gaan uh, zeven sculpturen verrijzen. En wij willen graag weten hoeveel kilo zand voor die zeven sculpturen bij elkaar gebruikt wordt. Dus hoe, hoeveel kilo zand wordt er voor die uh, zeven sculpturen gebruikt? Weet jij het juiste antwoord? Kom dan uh, naar de haven van Sanford en dan wil je aan het eind van deze dag een mooie prijs. <lacht> Namelijk een uh, diner bij uh, de haven. Heb jij enig idee, Joop? Wat zegt u? Heb jij enig idee hoeveel kilo zal ja, te gebruiken? Zeven beelden, Zeven beelden. Een of zeven. Een kilo of zeven. Dat nou, is net even te weinig. Nee, het juiste antwoord is uh, trouwens uh, nog niet gegeven. Dus je maakt nog steeds uh, kans op die mooie prijs. Nee, kom ik, langs bij de haven van Zandvoort. Ik wil niemand uh, helpen. Dus uh, zoek het lekker zelf op. Zoek het op. Zoek het uit, wou ik zeggen. <lacht> Goed, Ik kom naar de haven. Goed, Joop, aangeschoven. Onze ja, ja, sportman, mag ik wel zeggen, van en uh, de lokale omroep. Ja, Joop, ja, hartelijk welkom. Dankjewel Hier dankjewel. op deze prachtige locatie uh, op het strand. Uh, sport in Zandvoort. Uh, ik heb uh, ter voorbereiding eens even gekeken... hoeveel sportverenigingen er wel niet zijn. Maar dat zijn er nogal wat. Ja, dat zijn er heel veel. Uh, maar ik vertelde je ook... Uh, we hebben er nog veel meer gehad. Zandvoort, uh, dat was een jaartje of 15, 20 geleden... Uh, uh, de plaats waar procentueel gesproken... het meeste gesport werd. En de meeste ook vrijwilligers waren. Dat, heeft, dat is inherent aan elkaar, vind ik. Als je uh, sport... Het maakt niet uit wat voor sport je doet, hebben ze altijd vrijwilligers nodig. En heel veel mensen die, die vallen dan in voor bepaalde zaken. En die, nou, dat is een goede zaak. En soms wordt dat er heel veel. Uh, er zijn wel wat, uh, wat sportverenigingen ter ziele gegaan. Dat kan ook waar anders er staan er misschien nog wel een paar waarvan je zegt. Nou, hebben ze nog wel bestaansrecht? Daar kan ik niet over oordelen. Dat wil ik ook niet over oordelen. Maar uh, ja, we hebben bijvoorbeeld uh, drie of vier badmintonclubs gehad. Heeft dat te maken met de gristelijke? En, uh, of, uh, nee, vanuit... want, uh, ik weet wel. Er waren er een paar. Uh, dat wil ik het niet hebben over, over badminton. Maar uh, als je iets bepaalde dingen niet zinde, dan ging ja. je gewoon een nieuwe club beginnen. Oké. Okay. Dat gebeurde. Dat is echt gebeurd. Maar het heeft ook inderdaad met, uh, wat jij zegt, uh, geloof te maken. Je hebt ja. twee voetbalverenigingen. Zandvoort en, en TZB. TZB was voor de Roomsen. En ja. Zandvoort voor de anderen. Nou, en dan komt daar, komt daar weer bij, <coughs> bij kijken dat uh, bij Zandvoort uh, bijvoorbeeld de zaterdag een achtergeschoven kindje was. En daar zijn mensen dus kwaad weggelopen en die hebben Z75 opgericht. Dus, ja, je, je voelt wat ik bedoel, hè? Ja, klopt. Dat niet was mee eens, dan gaan we iets anders doen. Ja. Goed, een van die verenigingen waar ik het graag met jou over wil hebben... is SV Zandvoort. Ja. Uh, ik, ik ben zo vrij om gelijk de actualiteit erbij te, te pakken. Ze waren vorig jaar periodekampioen. kampioen. Ja. Ze zijn niet gepromoveerd. Nee. En wat nu? Nou ja, het is nog steeds de bedoeling volgens mij... en dat is ook de doelstelling van de trainer, van Laurens ten Heuvel dat uh, S.W. Zandvoort naar die tweede klasse teruggaat. Dus vorig jaar niet gelukt. In na-competitie werd er verloren. En dan lig je er gewoon direct uit. Meteen. Zandvoort moet dus dit jaar weer in de derde klasse uitkomen. Derde klasse B van West 1. Ja, en dan, uh, dan zie ik zo het voorseizoen met wat... Ik noem het oefenwedstrijden. Het zijn wedstrijden om de Haarlem Cup. Daar heeft Stamford het de finale bijgespeeld. En uh, de wedstrijden om de KNVB-beker. En ook dat vind ik eigenlijk... Ja, maar wie ben ik? Uh, oefenwedstrijden. Uh, een trainer kan, uh, kan een, een nieuw team inzetten. Die kan andere dingen uitproberen. Daar zijn ze goed voor. Dat is prima. Uitstekend. Uh, of het op je palmaris uh, mist, dat denk ik niet. Maar goed. Uh, ik vind wel dat... Uh, dat, dat, dat uh, de, voor, de voorwedstrijden voor het seizoen toch uh, leidend kunnen zijn. Ik heb er drie gezien en ik vond het eigenlijk slecht. Gewoon slecht. Ondanks toch dat er een heleboel spelers terug zijn gekomen. Goeie ja, en er zijn, spelers. ja en er zijn, spelers. Er zijn helemaal geen spelers weggegaan volgens mij ook. Nee. Maar dan moet je er nog wel een team van kunnen maken. En dat is toch niet echt gemakkelijk. Dat is zelfs nog een beetje lastig. Maar als ik nou ga kijken. We hebben de eerste oefenwedstrijd gehad. We waren ze net een paar dagen bezig aan het trainen. Nou dat is dan te vergeven. Tegen Ajax. zaterdag. Ajax zaterdag. Die was gedegradeerd uit de topklasse naar de hoofdklasse. Die willen zo snel mogelijk weer terug. En die hebben de mens van Zandvoort aangegrepen om te komen oefenen. Het was een wedstrijd van in drieën eigenlijk, drie keer een half uur. En Sandford ging alle kanten op. Hm. Is ook wel logisch, het niveauverschil is te groot. Maar dan gaan de wedstrijden komen om het Handtagbad Club. Daar heeft Sandford in gelood en dat waren drie andere clubs uit de derde klasse. Twee uit de zondag en nog één uit de zaterdag. Waarvan die één uit de zaterdag, dat is Ermuiden, die komen ze ook in een reguliere competitie tegen. Dat vind ik een belangrijke wedstrijd. Ja. Die werd zaterdag gespeeld, gisteren dus. En tot mijn verbazing zie ik daar het tweede elftal zie ik gewoon staan. Omdat het eerste naar een toernootje moest van Edo. Ja, sorry, het spijt me. Maar ja. het, ik, ik snap dat niet. Dat begrijp ik niet. Je kan tegen een tegenstander die je twee keer tegen gaat komen in de reguliere competitie... kan je gaan oefenen. Ja. En je doet het niet. Nee. Je doet het niet. Het werd ook 9-0, geloof ik, voor, voor IJmuiden. Pijnlijk, Ja. natuurlijk. Maar ik... Uh, <coughs> Ik, ik, ja, het spijt dat ik het zeggen moet. Maar als je dan het eerste inschrijft. dan moet je ook het eerste spelen. Ja. En ik weet wel dat we. De... De, de selectie van S.W. Zandvoort is vrij uitgebreid. Is vrij groot. En daar kan je misschien zelfs al drie elftallen van maken. Maar dat doet er niet toe. Ja. Het gaat om dat eerste elftal. En die andere twee, die moeten een stinkende best doen om in te kunnen vallen in dat eerste. Ja. Ja, en dat is niet... Uh... Dus uh, uh, even vooruitblikkend op de, de competitie. Uh, <coughs> Schat jij Zandvoort uh, als kanshebber in voor het kampioenschap? Wat ik gezien heb, niet. Nee. Ik kan het me niet voorstellen. Ehm... Uh, ik moet even een stokje nemen. Want uh, ja, ze, ze waren er vorig jaar dichtbij. En ja, uh, ja, als ze ja. het doorgepakt hadden... Dat heeft, dat heeft te maken met die... Met die uh, ik dacht dat het de derde periode was. Dat Zandvoort de ene en de andere wedstrijd won. De toppers die uh, verloren. Ja. Uh, die lieten dus punten liggen. En toen kreeg Zandvoort dus een, uh, een, uh, een periode in de schoot geworpen. En... Die hebben ze helaas niet kunnen verschilveren. Dat vond ik jammer. Echt waar. Want ze, op dat moment verdienen ze het om te kunnen promoveren. Dat is helaas niet gelukt. Ik denk ook dat Zandvoort in die tweede klasse thuis hoort. Ja. Maar ja, daar, daar is de KVB niet mee getrouwd natuurlijk. Je nee. moet het wel verdienen. Nou, we zullen het zien. En uh, dankzij jou kunnen we live verslagen van de Velden. Uh, ja, we, we doen ons best ervoor in ieder geval, Albert Jan. Dat weet je. Iets anders, een andere tak van sport: tennis. Tennis. Ja, ja nou ja, ik, ik zie, ik zie je grenzen. Ja, dat werkt nog steeds natuurlijk. Hè. Er is nog steeds getennis, wordt getennis. En nou is er helaas, vind ik helaas, dat de Eredivisie waar Zandvoort in uitkomt. Tennisclub Zandvoort. Dat is een competitie die wordt eigenlijk bepaald door hele sterke clubs. Leimonias en dat soort dingen. En die... Kopen of huren spelers. Ja. Die kunnen niet te lang in Nederland blijven. Want ze moeten geld gaan verdienen in de hele lucratieve toernooien in Europa. Misschien zelfs wel in Amerika. En eh, dus die willen die competitie zo snel mogelijk afgehandeld hebben. De KNLTB heeft daarnaar geluisterd. En die heeft een paar jaar geleden besloten om binnen twee weken een halve competitie te spelen. Met acht ploegen. Ja. Je speelt dus binnen twee weken in principe zeven wedstrijden. En het is dus niet zo, het is geen hele competitie. En dat vind ik zo jammer. Ik denk dat het Nederlands publiek... Uh, Gebaat zou zijn. Die, die heeft er recht op, denk ik. Ja. Om die toppers te zien. Um, <coughs> het is verbazingwekkend dat uh, dat echte top uh, wordt weggekocht gewoon. Er zitten uh, suikeroompjes bij, die uh, halen die jongens weg. Sanford ja. doet dat niet... Ja. En Zandvoort heeft dit jaar gelijk gekregen. Ja. Zandvoort uh, plaatste zich voor de playoffs <coughs> Als tweede. Die speelde tegen de nummer drie. Die werd verslagen. En moest daarna uh, om de landstitel spelen. En dat hebben ze gehaald. Bravo. Dat was, uh, ja, vol en dat geweldig. Betekent, betekent wel... dat ze het volgend jaar moeten organiseren. Ja, dat is, dat is dus geweldig. En daar zit een financieel plaatje ja, dus, ja, Jawel, maar... Eh, ik denk dat, dat dat mogelijk is. Ze, ja. ze zijn bezig met sponsoring. Dat, dat gaat gewoon lukken, daar ben ik van overtuigd. Er zitten heel veel... Eh, ondernemers die zijn lid van... Eh, tennisclub Zandvoort. Er zijn er ook mensen die vinden het interessant om daar... gewoon gezien te worden. En die gaan ook sponsoren. Dus ik denk dat het allemaal dik in orde komt. En... De, de ploeg van Zandvoort. Ja, eigenlijk is het de ploeg die niet uh, kampioen moet worden. Maar ze winnen het wel. Ja. ja. Mooi toch? Ja, grandioos. We gaan even naar een muziekje en dan gaan we golven, Joop. Helemaal goed. <laughs> Verder aan het praten hier bij de Haag van Zalvoort nummer 9 Tot aan 9 uur vanavond Is C.F.M. erbij en uh, ja, met Joop van Essen, die heeft nog zoveel te vertellen, dus we draaien deze plaat gewoon weg. Dan heeft Joop uh, nog wat meer tijd, toch Joop? <laughs> Jawel. Het zijn maar een paar minuten, maar ik, ik hoop ze vol te kunnen praten. Zo regelen we dat. Heb, heb ik genoeg uh, stof? Ja, ik denk het wel. Ja, je, je kan een hele avond vullen Joop, we hebben het top. <laughs> maar uh, we gaan even naar een groot evenement, wat uh, binnenkort uh, in Zandvoort, uh, waar Zandvoort de gast uh, hier ja. voor is. Ja. Het KLM Open. Ja. En dan hebben we het over golf. Het uh, grootste sportevenement van Nederland. Ja. Qua bezoekers. En die wordt verspeeld op de Kennemer Golf en Country Club. Ja, klopt. En uh, dat is dan drie jaar achter elkaar. En dit is de derde keer. En dan gaan ze helaas ergens anders naartoe. Ja. En dan moeten ze maar hopen dat ze hetzelfde baan krijgen als hier. Ja, nee, dat klopt. Uh, ik weet nog, in het, in het grijze verleden werd, werd, was het tussen de Kennemer uh, Golf en Country Club en de Noordwijkse. De leden van de Noordwijkse wilden het open niet meer organiseren. Ja. Toen kwam veel maar om de hoek kijken. Ja, en Stanford nou... wilde het dan ook niet meer, hè? Zandvoort wilde het ook niet meer. Wilde, de, wilde dat ook niet meer. Oké. Okay. Het is gelukkig omgedraaid. Maar goed, uh, tussen, van 10 tot en met 13 september. Ja. dan kunnen we weer de, de Europese top uh, hier aan ja, het werk zien. Donderd, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. En de maandag daarvoor ook, want dan is het uh, Pro M. Ook geweldig. Goed ja. doel. Ja, er wordt veel geld opgebracht ja. voor het goede doel. Maar het uh, het KLM Open is een van de, de best gedoteerde uh, to toernooien. Toernootjes, moet ik eigenlijk zeggen, want echt grote, dat is het niet. Maar uh, toch wel toppers, die komen hier in de graag naar voor. die willen graag hier spelen. Tom Watson, ja. is er eentje van, die uh, is in zijn laatste jaar bezig. Klopt. En die heeft eindelijk gehapt. Ja, ja, toe ja de toernooi-directeur. ik weet niet wat hij uh, heeft geregeld... maar het is natuurlijk grandioos dat Tom Watson uh, achter ja, de présence Ik, ik denk geeft. dat hij al een paar jaar bezig is om hem hier naartoe te krijgen... Of dat inderdaad zo is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat hij toch al behoorlijk een tijdje mee bezig is. Ja. En uiteindelijk heeft hij dan uh, toegestemd. En komt hij, uh, uh, september komt hij hier naartoe. Ja, en waar alle golven minnend Nederland natuurlijk uh, uh, zich afvraagt. Uh, twee jaar geleden was Joost Sluiten uh, won het hier. Dat was het mooie, kan je natuurlijk niet ja. hebben. Ja. Je bent uh, Nederlander en je wint het uh, de KLM Open. Uh, voor jou. Komt, komt ook weer. Komt ook weer. Uh, heb je hem toevallig nog een beetje gevolgd op de Amerikaanse Tour? Want hij behoort de best, ja, uh, beste 50 uh, spelers ik van ik heb, de wereld. Uh, ik, ik heb wel... Uh, ja, hij is wel afgezakt, hè. Naar 58 geloof ik ja, op dit moment. Klopt, van klopt. 33 af. Ja. Uh, wat, wat, wat, ik van, ja, wat ik ook gelezen heb van hem, over hem... Is dat hij... Uh, uh, uh, nerveus is. Uh, uh, voor een toernooi dan, uh, is hij zichzelf niet... En dat moet je als golfer zeker wel zijn. Ja, en hij heeft dus de, de, dit weekend uh, de, de kut niet gehaald in Amerika. Ja. Is weer teruggegaan naar, uh, naar Nederland. En heeft dus uh, te kennen gegeven dat hij nie, geen toernooi meer gaat spelen tot aan het KLM open. Ja, Maar dat is maar een korte periode in principe. Relatief, dan is dat drie ja. weken. Dan is, het, dan is het KLM open daar. Dan moet hij er staan. Ja. Dus het is het alleen maar goed, denk ik, dat hij rust voor zichzelf neemt. Dat hij uh, gewoon dingen op een rijtje krijgt. En dan kan hij waarschijnlijk weer schitteren. Ja, want... Maar... En op een van de mooiste banen van Nederland. En ja. dan maar hopen dat het niet waait. Dat is zelfs uh, een van de mooiste banen van Europa. Europa, klopt. We staan Zeker. in de top 10. Een van de prachtigste linkcourses van, uh, van Europa. Met bijna altijd wind. Ja, dat maakt, het, dat maakt die baan in één keer totaal ja. anders. Ja, en, ja. en, een, uh, en een, een beetje waterkroovreed is helemaal moeilijk. <laughs> Goed, maar Golfman in Nederland van 10 tot en met 13 september... Van harte welkom op de Kennema Golf Country Club. Ga even naar de website www.klmopen2015. Daar staat alle informatie. Ja, en koop je kaarten daar, want dan zijn ze een stuk goedkoper. Zijn ze een stuk goedkoper. Ja. Ja. Wat, wat ik nog steeds jammer vind, want dat heb jij ook al meegedaan. Dat was de vorige keer dat ze in standvoort waren. Of de, voor die periode dat ze niet meer kwamen. Dat we de, de, de radio mochten doen. Ja, wij, wij, wij, wij als lokale zender zijn echt de uitvinder geweest ja. van KLM Open Radio. Dat was geweldig. Ja. Het was uh, vier dagen praten. en Van ochtends, ochtends tot s avonds. En het was geen moeite om vrijwilligers daarvoor te vinden. Want iedereen uh, draagde zijn steentje daaraan ja, bij. Ja, ja, dat ja, was, en was... en toen kwamen natuurlijk de, de professionele jongens om de hoek. Met hun ja, met geld. En... Op een gegeven moment zijn wij amateurs. Wij ja. aanhalingstekens. Amateurs uh, ja, niet meer gewenst eigenlijk. Daar komt het op neer. Dan... Misschien komt het zo omdat er we misschien wel in Hilversumme geen lokale zender is. Want er zitten natuurlijk alle grote jongens die zitten daar. Ja. Dat die... Uh, uh, het over hebben genomen. Ik ja, nee, klopt. Maar één ding kunnen ze natuurlijk niet afnemen. CFM was de eerste die ja. KLM open radio verzorgde. De ja, allereerste deden we. Ik weet niet of jij nog kan herinneren, op. Dat was er met de dames open. Ja, de ladies open. Ja. Daar hebben we gekampeerd, eigenlijk. Ja. Naast Hastings had er een, een, een, een, een tent. Ja, oh, een bed staan. En wij zaten op dat bed. Ja. We moesten om zes uur eruit, want Andor had een, het had een programma. Andor. Ja, daar, jij had een programma. Om zes uur. We mochten... Dat ja, was, was een... Uh, hoe noem je dat? Ja, date-lijst kwam eraan. De lijst kwam eraan, dus dan moesten we eruit. <laughs> nu moeten we er ook uit. Ja. Moesten we moesten eruit. Joop, we maken een keer een speciale ja, uit. We hebben nog drie minuten. We gaan een speciale nee, sportuitzending uitzetten. Nee, nee, nee, nee. Goed, bedankt voor je komt. Uh, Top dat je even de moeite hebt willen nemen. Ik heb ideeën hierover. Dan gaan we uitwerken. Ja? Komt goed. Bedankt. Oké, graag gedaan.